...dat methaan in de atmosfeer terechtkomt. Het weer, aan het einde van de avond wordt het vanuit het westen droog. Vannacht ontstaat op veel plaatsen mist, alleen in het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen af en toe wat lichte regen en het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het en...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 bij deze eerste aflevering van dit nieuwe jaar van Alternative FM Ja, welkom Ja, ja Na de olielekkage Ja, hebben de we hebben een lekkage. milkshake lekkage in de studio maar dat heeft uh, te maken dat ik uh, gewoon een een of andere sukkel ben die een uh, milkshake beker in zijn rugzak stopt en vervolgens gaat het plastic uh, dingetje wat boven op die beker zit gaat los, ja, en dan gaat het allemaal uh, door je rugzak heen en dan ineens, dan heb je helemaal niks meer in je rugzak, dan alleen maar een lage milkshake. Ik ben nu dus nu net een beetje de doors, best of de doors een beetje aan het uh, oppoetsen, want het zit helemaal onder die rugzak. als we vandaag hangende nummers hebben dan... Ja, en, nou, dat zal niet uh, van, de, van de doors, want uh, van plan was ik het uh, niet te draaien in ieder geval, dus dat, uh, dat scheelt. Uh. Wat we wel hebben gedraaid was overigens Led Zeppelin met de Immigrant Song en daarachter hoeden we. Dat is leuk. Dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Is Raval van Hard To Be. En waarom draaien we die? Nou dat heeft alles te maken met uh, de jongens zelf. Want ze komen 27 januari hier naartoe. Jawel. Jawel. Uh, drie man sterk. Waarschijnlijk zal ook uh, John Reuser zelf uh, meekomen. Dus de boekingsman van Revolver Die zal uh, erbij zijn. En, en dan gaan we ze eventjes uh, fijn even doorzagen. Over uh, nou, natuurlijk Light of The Night. Dat cd'tje wat ze hebben uitgebracht. En dit nummer Hard To Be. Uh, waarvan ook op YouTube nog altijd een heel mooie track op te zien is, namelijk deze dus we gaan het uitgebreid over hun muziek hebben en natuurlijk over wat ze zelf heel erg leuk vinden de, de, ja heb je niks te doen, zou ik gewoon lekker luisteren, 27 januari schrijf het maar op en onze andere gasten die hier uh, verdwaald voor de deur stonden. Uh, daar moet ik nog eventjes achteraan, dat, uh, dat zal niet even 1, 2, 3 meevallen Marcus, maar misschien... Dat we, dat, ja, die ja. waren even hier, uh, gewoon 16 december kwamen ze hier aan. Hou ze eens, uh, ik geloof dat ik het CD ook nog bij me heb zelfs, dus Op, kunnen we met... met... of zonder milkshake? Eh, uh. even kijken, uh, wacht even hoor, <laughs> dus even kijken, want... Volgens mij, Vol nee. je, je nee, moet nee, diepgraven, graven. Nee, is, is, is die zonder. Die is zonder, Kijk. Ik, heb, ik heb hem bij me. Dus uh, dat is. Dat is uh, twee, tweemaal sterk waren er een week of drie terug. hier bij ons in de studio. Of tenminste, stonden voor onze de deur van de studio. Maar ja, uh, Marcus zat in Amerika. En Jaap Koper. die had een personeelsuitje. Dus die jongens kwamen hier dus eigenlijk uh, gewoon. Uh, kwamen hier gewoon voor niks in. Uh, in, in uh, in de studio terecht. Dus ja, het was eventjes gewoon schrik, hè? Helemaal niks. Donkere, donker, uh... Ik lag compleet in coma en wat? dan word je daarvoor gebeld. Ja, ja, een ja goed. Maar um, het was een beetje um, ja, een foutje zijnerzijds, hunnerzijds. En we hopen dus dat we ze nog een keer in de studio kunnen tackelen. Tenminste als het gaat om uh, een gesprek wat we gaan voeren. En waar we ook mee bezig zijn is natuurlijk met de winnaars van de grote prijs van Nederland. Rock Alternative, Ethereal. Maar daarover straks meer. Eerst nog wat van Houses, denk ik. Uh, nee, we gaan eerst Niet? even. Nee, nee, nee, nee. Want ik ben nog veel te kwaad. Uh, wat dat er gaat Voedende woedende mannen muziek. Uh, want ja, uh, ik ben nog steeds pissed off over alles wat maar uh, plakt. En weet ik van wat. Nou, maar papier, die, die, die geur nu... die komt ook over hier. Uh, ja, die papieren die kan ik wel weggooien. Want ik heb. Ik had een zootje in meuk bij me elke keer. Maar dat uh, kan ik gewoon nu. Uh, Tijd wegneiden. voor de paperless Office. Hè? Tijd voor de paperless Office. Ja, zoiets. Paper... Nou ja, dat, daar zijn we wel mee bezig op het werk. Maar of het ooit ervan uh, gaat komen, weet ik niet. Wat in een ieder geval geur. over woedende mannenmuziek. Uh, dit is de toon die vanavond een beetje gezet wordt, hoor. Want vooral in de tweede uur ligt het zwaartepunt. Dan gaan we toch even een beetje wat uh, meer. Uh, uh, ...draaien wat, uh, wat kookt eigenlijk, zeg maar. Hè? Maar goed, uh, dit is alvast een volproefje. Ja, de meeste mensen kennen hem uh, natuurlijk. Het allereerste album wat ze hebben uitgebracht uh, in, uh, in Nederland... ...maar ook in uh, de rest van de wereld. Zack de la Rocha. Nou, als ik dat zeg, dan zeggen het uh, een hele hoop mensen... R ...Rage Against the Machine! Ja, inderdaad. En van dat eerste album hebben we natuurlijk het fijne nummer... ...Bullets in the Head... I'm from. Leuk. Houses was dat met uh, Suicide, een groep die we, nou ja, we, ik in ieder geval, sowieso, uh, vorig jaar ben tegengekomen. <laughs> dat is wel leuk. In december uh, kan je nog zeggen dit jaar, maar uh, inmiddels zitten we in januari, maar het is echt uh, vorig jaar. Ik zit ja, het is in 2011? Ja, ik zat echt uh, te halen uh, gewoon uh, aan het eind van december. Was het nou vorig jaar? Nee, we zaten nog in 2010. In dan zie je al met je, je gedachten. Zie je eigenlijk al in 2011. Maar goed, ik kan nu echt met recht zeggen dat het vorig jaar was dat, we, uh, dat ik daarbij was bij een, uh, een eindexamenproject van een van de leden van Houses. En. Uh... Ik moet even kijken welke dat is. Misschien als jij me nog even het mapje wil aangeven. morgen. Ja hoor, hier is het mapje. Even fijn controleren wie dat ook alweer is geweest. Jeroen Roelofsen is het inderdaad, Timon. Die deed samen met een tweetal anderen. Daan van Putten en Julian Cassette. Deden ze eindexamen in Panama en, en toen heb ik deze band uh, gezien en gehoord en beluisterd. Ja, en het uh, was toch heel erg prima. En bovendien, die CD'tjes, of beter gezegd, deze EP, want het is een EP van vijf tracks. die hebben toch al uh, wat uh, grijtig aftrekken uh, ge, uh, gevonden in het zuiden van het land. In Breda zijn er op een avond zomaar even 60 uh, gewoon verkocht. Ja, daar slaat het dus kennelijk aan, de Band Houses. En uh, we hopen ze dus uh, ja, toch ergens in het voorjaar nog een keer uh, hier in de studio uh, als studiogast te krijgen. Spelen, dat zit er niet in. Dat weten we. Dat weten we allemaal. Want vorig jaar was er een gedenkwaardig optreden hier in deze studio van We Cook With Fire. Waar trouwens wij uh, de beste wensen van 2011 kregen. Dan zullen we dat ook nu bij deze ook maar even zeggen. Mag nog. Het is ja, de... de beste wensen nog. Ja, ja drie koningen. Een beetje laat. Maar... Drie koningen is het vandaag. Uh, de kerstboom die je dan nog thuis hebt staan, die kan je er erbij beter uit smijten. Dus wat dan... Uh... Want anders brengt dat ongeluk. Nou, Raam open, uh, ding naar buiten. Kijk maar wat er met mij is gebeurd. Ik bedoel, hè, mijn milkshake beker uh, vloeft open. En jij open. hebt een kerstboom nog staan? Nee, ik heb niet eens überhaupt een kerstboom. Maar misschien dat de Jinx eventueel toch nog, omdat ik dat al zei, hè, uh, er was al iemand bezig met een kerstversiering waar ik die milkshake gekocht heb. Die was hij net aan het afbreken. Dus volgens mij zit het daarin. Maar goed, uh, ik wil er helemaal vanaf zijn. In elk geval houses dus met uh, Suicide. Daarvoor de, de band die vorig jaar in het Gelderdome uh, te zien was en te horen. Met name te horen. Rage Against the Machine. En ze waren weer in de voltallige bezetting. Uh, met Zack de la Rocha. En natuurlijk zeggen de meeste cracks en fans, muziekliefhebbers. Die zeggen natuurlijk, ja, het uh, beste, beste album was natuurlijk het eerste album uit... 92, toen deze band absoluut doorbracht. Uh, een doorbraak bleef met uh, Killing in the Name. Dat was toch wel eigenlijk uh, de track die het uh, die deed. Later uh, hadden ze nog een, uh, een aantal uh, mooie liveshows, waaronder een heel gedenkwaardig optreden in. Landgraaf Bij uh, het Pinkpop Festival van Jan Smeets. Ik meen dat dat in 1994 of 1996 is geweest. een van de twee jaartallen. Maar daar heeft uh, Rage Against the Machine toen wel een hele goede indruk achtergelaten. Nou, zover is het uh, voor een aantal bands uh, in, uh, in dit opzicht nog niet. We hebben er uh, weer een klaarstaan die bezig is om uh, de Hemelpoorten te, te, ja, te bestormen als het ware. Ik kwam ze tegen uh, bij een, een stemraaddag in Haarlem. Jongens, zijn al tien jaar bezig maar in de samenstelling en zoals de naam, zoals ze nu heet, Duncan Idaho heeft bijna nog niemand echt van gehoord. hoort. Alhoewel, als je een vaste CFM luisteraar bent, dan wel. En dit nummer, dat is natuurlijk het nummer waar het om gaat, want daar hebben ze ook een clip van gemaakt. Ook te vinden op YouTube, Dates with Destiny van Duncan Idaho. Now or never I am really gonna stay forever For is you In this small world This is all Canadian Sunset, Het leukste wat ik kan zeggen over deze band, is dat ik onlangs vrienden met deze band ben geworden op de huis. Ja, en dan is het natuurlijk zo van ja, wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan? Het is niet de popular song van de jazz Nee, die zijn het zeker niet. En hele mooie plaatjes. En dat zijn ze ook niet. Nee, maar goed, ik, uh, ik, ik, ik weet dat ze ergens uit het, uh, nou ja, ergens uit het, volgens mij uit het zuiden van het land komen. Maar dat weet ik niet helemaal 100 zeker. Dus uh, daarvoor overigens, daar hadden we een, een band uit Lekkerkerk. Jongens bestaan uh, tien jaar, heten Duncan Ido en uh, de broertjes van Zoest. Dat zijn toch wel uh, de belangrijkste jongens uit, uh, uit die band. Zij uh, bepalen een beetje, uh, zeg maar, het uh, gezicht, maar ook de muzikale lijnen. En ja, dat hebben ze al een uh, tijdje uh, zo onder de knie, dat ze nu toch een gooi naar het landelijke willen maken. En ja, wat is natuurlijk mooier als je ook nog een beetje een uh, lokale omroep uh, erachter hebt staan, die dat, uh, die dat ook uh, fijn uh, vindt om die, dat werk te draaien. Nou, dat, uh, dat, dat doen we dan ook uh, gewoon graag. Ik geloof dat ik er inmiddels alweer één vriend rijker ben geworden op de... Dat gaat snel. Dus, uh, ja, het is niet te geloven. Maar, uh, ik, ik weet niet met wie, maar het zal, het zal, verder, het zal verder wel wezen. Het, het is er sowieso een uit de muziek. Dat, dat kan ik je in ieder geval wel uh, vertellen. Nou, ik, uh, ik heb ze hier. Canadian Sunset. Dat is wel heel erg leuk. Maar ze komen uit, uh, niet uit het zuiden des lands. Nee, ja. Ze komen uit Zwolle. Ze bestaan en, uh, al vier jaar. Toch? Ja, ze bestaan al vier jaar. En morgen, dat is heel erg leuk spelen we liedjes in de Coffee United. Nou, dat was dus uh, afgelopen zondag. Toen hebben ze gespeeld. Band bestaat uit Maurits Nienhuis, Daniel West, West Steijn, Lennart Veldwijk en Erik Jan van Dorp. Dat zijn de mannen die het uh, die doen. En uh, nou ja, ze hebben al wat recensies uh, over de EP die ze hebben uitgebracht. Uh, uh, het klinkt als een klok, zo uh, omschrijt File on the en de EP die dit kwartet op de wereld loslaat is van grote klasse. This Decideful Heart bestaat uit epische donkere indie rock. Die qua intensiteit doet denken aan 16 horsepower editors. Mm. Mm. Ja, mm, ja, moet ik wel even goed nadenken. En maar... As City Burn, dat uh, schrijft UP Magazine. En uh, nou ja, er zijn er... Nog, uh, nog een aantal, uh, bijvoorbeeld de songs op Desideful Heart, Steken goed in elkaar en zijn stuk voor stuk ontzettend aanstekelijk. Aardschok was de recensent van dat verhaal. Uh, ze komen dus uit, uh, uit Zwolle. En uh, nou ja, ze zijn dus, zoals Marco zegt, al uh, via bezig. En of ze ook het echt de grote gooi gaan maken, dat moeten we nog maar afwachten. In ieder geval zijn ze veelvuldig te vinden in het, ja, in het Zwolse gebeuren. Het uitgangsgebeuren, Zwolse circuit, Zwolse popfront. Daar zijn ze al een beetje bezig. Het Vliegende Paard, een poppodium hedon, dat is een hele bekende in Zwolle. En Tivoli, dat is, dacht ik in Utrecht, maar dat weet ik niet zeker. En als het dan ook in Zwolle is... Dan hebben we het in Zwolle ook een Tivoli. Ja, ik gooi het maar even met uh, uit de losse bos. Ik heb het niet helemaal voorbereid, dus wat dat er gaat, uh, is het ook uh, een beetje maar uh, gooien en uh, roeien met de riemen die we hebben. Canadian Sunset dus. Uh, we gaan weer verder met uh, muziek en die komt weer uit Haarlem, want die band uh, die bestaat nog amper. Het is demo-materiaal, zeg ik er maar even bij, vrienden, want... Het is natuurlijk nog niet uh, wat je zegt, ja, studiowerk zoals bijvoorbeeld Light of the Night. Daar kan je al aan, duidelijk aan merken dat daar, een, uh, dat daar met studioknoppen is gewerkt. Maar dat uh, geldt niet voor de band die we dus nu in de cd-machine hebben zitten. Dat is de Lost Noise. En de band uh, is uh, ja, eigenlijk koud een jaar bezig. En ze zijn nu pas eigenlijk een beetje de muzikale lijnen aan het uitzetten. Um, vrienden ook van een band die al eerder in de Rob Agda Award heeft gewonnen. Maar daarvoor zelfs nog, vorig jaar zelfs, uh, de Topprijs Popprijs wist te winnen. En in de voorronde van de Rob Agda Award waren zij de eerste die wonnen. Afgelopen november van het afgelopen jaar deden ze dat al. Uh, en uh, ja, het is een beetje... Ze zijn een beetje goede vrienden met elkaar. The Lost Noise en Against All Odds. En dit nummer, dat heet The Neverending Story. Ik ken hem alleen maar eigenlijk van de uitvoering van uh, bijvoorbeeld... Philip, uh, hoe weet hij nou, uh, in ieder geval Giorgio Moro en uh, Phil Oakie. Die, die, inderdaad die. Never Ending Story. Nee, Limahl. Limahl. Never Ending Story. Ik ken alleen de film, de Never Ending Ja, story. nou daar, hebben, daar, daar speelde daar Limaal. Speelde is is uh, dat, dat niet nummer. met die vliegende hond? Oh? Ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, maar dit zal toch wel duidelijk een heel andere versie zijn. Zo niet een eigen uh, nummer wat ze hebben gemaakt. Nou, laat maar horen wat het uh, inhoudt. Hier is de Never Ending Story van... The Lost Noise. Have you heard the story? I'm There's no audition, you got my word. I never thought we could have fun. Dat was uh, toch wel even iets waar menigeen me even bij af zit te vragen. Wat is dit? Nou, ik zal het je uitleggen. Het is een band die komt uit de buurt. Uh, ze komen uit Velzenbroek. En dat uh, is nou ja, zo'n kilometer of uh, 15 hier vandaan. De band heet Rarely Alive. En is opgebouwd rondom de frontman die vrij jong is. Nigel Wubbenhorst. En uh, hij uh, komt uh, ja, uit de Velsebroek. dus daarom zeg ik ook, die band die komt uit de Velsebroek. Uh, ze willen zo'n beetje, zo langzamerhand uh, in 2011, dus dit jaar, een beetje gaan uh, bewijzen wat ze eigenlijk kunnen. Nou, hier heb je al het uh, voorproefje al kunnen horen bij ZFM, bij Alternative FM, want wat? daar uh, luister je naar. Ik weet wel wat ze niet kunnen. Wat ze niet kunnen, wat dan? Een overzichtelijke website maken. Nou, daar valt nog wel wat aan uh, te sleutelen, ja, want uh, het, het, het, ziet er, uh, ja, het is heel erg leuk, maar je onbezienlijk... je? Het lijkt alsof alles in blokletters is, in uh, hoofdletters. Um, en hoofdletters. Nah. Nou, in ieder geval staan sta ze dus uh, gepland op 15 januari, dat zie ik hier staan. En uh, dan mogen ze spelen in emer, Emergenza. Waar dat mag zijn, weet ik niet. In ieder geval, uh, daar uh, spelen ze. Om 9 uur s'avonds. En dan is het een... Uh... Oh, dat zie ik hier. Uh... In het Winston in Amsterdam. In, in Winston in Amsterdam. Dat is dus duidelijk dat ze daar dus uh, te zien zijn. En dan, uh, dat is ook heel erg leuk. Dat is, uh... Want dan is er waarschijnlijk op zondag, uh, donderdag 20 januari... Is er waarschijnlijk even geen van Wim markers. Want dan wordt het uh, poppodium duiker geopend in uh, Hoofddorp. En daar eh, zal ik toch ook even mijn gezicht op moeten laten zien. Dus vandaar dat er waarschijnlijk 20 januari, kan ik je nu al vertellen, geen alternative FM is. Ja, het zit ja. erin. Het zit erin. Is er nog wat daar? Uh, nou, dat zie ik hierin staan. Want uh, een week later speelt dus die Rarely Alive uh, op dat nieuwe poppodium Duiker in Hoofddorp. Dus vandaar dat, uh, dat, uh, ja, dat schiet me ineens te binnen. Dat er 20 januari is uh, daar een, uh, onder andere een optreden ook van uh, onze vrienden die een week later wel bij ons in de studio zitten. Ravolva. Die komt uh, daar dus ook. Dus ja. Uh, een week later. Niet die ene uh, dag dat nee, ze nee, daar nee, ook weer nee. zitten. 20 januari uh, speelt uh, Ravolva dus in uh, Duiker. En een week later. Dat is uh, op vrijdag. Dan speelt uh, dus deze band die je net hebt kunnen horen. En ik neem aan dat ze daar uh, toch wel wat, uh, wat gaan laten zien. En dat gaan ze straks er uh, zijn ook nog ja, ja, ze zijn ook nog in patronaat te zien. 25 maart, uh, maar uh, dat, is, dat is nog wel een eentje, eentje weg. En dat is volgens mij op een, nou, is volgens mij ook op een vrijdag. Uh, ja, is op een vrijdag. Uh, dan spelen ze 10 uh, uur s'avonds uh, uh, voor de promo tour voor, uh, ja, zeg maar, een soort Buma Stemra Award. Dat heet tegenwoordig Sena Award. Dan zullen zij dus ook te zien zijn en te horen zijn in Haarlem. Er uh, staan er ook nog wel wat. Uh, ze hebben ook nog wel wat andere dingen uitgehaald. Bijvoorbeeld P3 in Permanent. daar hebben ze onder andere gespeeld. Dus ja, het is, het is een band waarvan we kunnen zeggen dat ze eraan zitten te komen. En ze mogen dus ook al gaan spelen op, uh, ja, op wel wat uh, poppodia, uh, kleine poppodia, wel te verstaan. Dus een band waar we zeker ook uh, in de toekomst meer van gaan horen. Dus dat uh, sowieso. Nou, moet ik alleen even nadenken, wat hadden we ook alweer in de CD-speler zitten? Dat is altijd ja. heel fijn, want dat is, ja, dat is leuk als je. Het is geen nieuw met jou, hè? Playlist hebt nee. maar goed. Maar je wat hebt je bananensapje niet gehad, hè? Uh, een he? bananensapje heb ik al genoeg, maar dat ligt uh, uitgespreid in. Uh, ja. In de het is sk Zegt hij dat ah, meer nu? Ja, nu zegt het mij wat. Het is niet Madness, het is ook niet Bouncers. Bouncers zou je zou bouncers, wel heel erg de leuk bouncers, ja, ja, De Bouncers. De bouncers <laughs> Zal een legendarische band uit halen, mensen. Want uh, wat dat er gaat, die bestaan al zo lang. Uh, maar uh, toen uh, deze band uh, bij de laatste op Akdao wordt, daar was jij niet bij, Marcus. Daar was, toen nee. zat jij ergens in de stage. Uh, toen werd wow. op een gegeven moment, na dat optreden van die band, wat we nu hebben klaarstaan, werd inderdaad dat nummer van de Bouncers. Who's in the house? De Bouncers. Bouncers. Ska, uh, in optimale forma. Maar deze jongens kunnen het ook wat van en die hebben dus in de voorronde gestaan van de Robbe Acta De tweede voorronde wel te verstaan en morgen is er een derde voorronde. Jawel, vrienden, we gaan gewoon vrolijk verder. De tweede voorronde, de Soundabout heet het in een onuitsprekelijke titel. Maar laat maar horen. Although I'm bottom it is great and only move to the right side on the good cool start of the day. I wanna speak about things that are rappy all the time And I noticed that I try to put the sun in every rhyme I simply cannot up on so much as I'll be glum Cause when I step the I got lighted by the sign I got so excited, I'm not a cigarette, but I just got ignited. No time for fright today, the to gloominess I'll fight it with cloud as a looking glass and lit me. I'm delighted. There's fighting coming close. There's honest I see. I guess I want a spark of light and it settled inside me. It's fun to leave the fuse. That makes me a bum But I guess I cannot blow it with a skank in every song I know there are problems and a lot of civil wars But today I feel like singing happy songs I'm not an ecstasy or any other drug There's trouble all around But I don't give a fuck Everyone's in a whopping love gloves put me by Until I wake up 30 when the sun's about to rise. A moment of your mind then a moment of your bliss. Ah, ja, de soundabout is dit dus. Uh, we zullen in ieder geval volgende... Nee, niet volgende week, want dan hebben we de, het overzicht van de Robagda wordt, Dus dat gaat niet. Maar uh, we zullen zeer beslist even wat uh, meer aandacht besteden aan deze groep. Maar, zoals gezegd, uh, we hebben een, natuurlijk een legendarische band uh, gehad in deze studio. En dat is deze band. En daar hebben we ook nog studio-opnames van. Hier zijn ze. We cook, we fire. Tot aan het nieuws van 9 uur.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 in the house.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 met nablussen bij chemiepak. De verwachting is dat het vuur over een uur definitief uit zal zijn. Het aantal geweldsincidenten tegen politiemensen en andere overheidsmedewerkers was deze jaarwisseling flink lager dan andere jaren. Landelijk ging het om 173 gevallen, terwijl er bij de vorige jaarwisseling nog meer dan 300 incidenten waren. Wel werden er dit keer meer mensen aangehouden, 177 nu tegen 108 een jaar geleden. Dat blijkt uit de definitieve rapportage die staatssecretaris Steven van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Opvallend is dat er meer gevallen van zware mishandeling waren, terwijl er bij alle andere delicten een daling was. Drie Ajax-fans hebben een geldboete gekregen omdat ze een t-shirt droegen dat voor de politie beledigend is. Op het shirt stond 1312, wat in het alfabet overeenkomt met de letters ACAB. En dat is weer een afkorting voor All Cops Are Bastards, oftewel alle agenten zijn klootzakken. De drie droegen de shirt tijdens de wedstrijd Ajax Heracles in april vorig jaar. Ze hebben een boete van 330 euro gekregen. Volgens het OM is het de